Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Een Amerikaanse jury heeft een man schuldig bevonden aan moord... op de Nederlandse commando Simi Poetsema en het verwonden van twee van zijn collega's. De drie commando's waren 2,5 jaar geleden op oefening in de VS... en gingen een avondje stappen in Indianapolis. Op straat werden ze lastiggevallen en bij hun hotel werden ze onder vuur genomen. De schutter zei dat hij niet de bedoeling had om iemand te doden. Eind volgende maand wordt de straf bekend. Op moord staat een minimale gevangenisstraf van 45 jaar. In Spanje zijn vanochtend tientallen mensen gewond geraakt door een ongeluk met een skilift. Een deel van de gewonden is er volgens Spaanse media slecht aan toe. Op sociale media is te zien dat een paal waar de liftkabel aan hangt is ingestort. Het ongeluk gebeurde in de Pyreneeën, vlakbij de grens met Frankrijk. Bij een zware explosie vannacht in de Rotterdamse wijk Oud-Matenesse... is veel schade ontstaan aan vier portiekwoningen. De voordeuren werden eruit geblazen. Een aantal bewoners werd geëvacueerd, maar intussen kan iedereen weer terug naar huis. Enkele uren eerder werd er op twee plaatsen in dezelfde wijk geschoten. Op straat lagen kogelhulzen. Niemand raakte gewond. De politie in Rotterdam hield een verdachte aan, maar die werd later weer vrijgelaten. Er is geen verband tussen de explosie en het schieten. In Los Angeles hebben zo'n 11.000 bewoners weer toegang tot delen van de wijken... die de afgelopen tien dagen zijn getroffen door de verwoestende branden. Hier en daar moesten mensen zich legitimeren. De autoriteiten willen zo voorkomen dat mensen die hier niets te zoeken hebben... overgaan tot inbraak en plundering. Nog niet overal zijn de branden onder controle. Volgende week gaat het weer harder waaien. Het weer, de mist lost op steeds meer plaatsen op. In het oosten en zuidoosten kan de zon nog even schijnen. Het is 2 tot 4 graden. Morgen begint opnieuw koud en mistig. Later vooral in het oosten kans op wat zon, bij dan maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 So... Rock en roll, ja, dat is best wel lekker eigenlijk. Joh, de Starship, een uh, lekkere single uit de jaren 80. En wie built this city on rock and roll? Het is uh, even na twee uur. Hij zit weer tegenover mij, Richard Buiten, Goedemiddag, Richard. Leuk dat dat je er ja, Rob. Ja, leuk uh, dat jij er uh, weer bent ook, zeg maar. Ja. Ja, ja het altijd wel een feestje als ik hier uh, weer naartoe mag. Ongeveer uh, één keer in de maand hè, doen we ja. het uh, ja. samen. Dus nou, vandaag is het uh, weer zover. En ik heb er zin in, want ik heb heel veel leukere muziek meegenomen. En jij hebt weer uh, informatie voor de mensen, hè? Ja, ja we gaan uh, straks even beginnen met nieuws. Zandvoort Nieuws. Uh, we doen dan een weerbericht. We hebben nog een interview uh, met Xander van den Berg van de Koninklijke HFC. En dan uh, het volgende uur hebben we een uh, interview van, uh, met Dennis Kool van Café Skol. En uh, evenementagenda om half vier... En dan uh, hebben we nog natuurlijk Pit Report met Randall Lawson en Dier van de Week. Kijk, dat klinkt heel leuk. Ja. We gaan er een hele mooie uitzending van maken vanmiddag tussen 2 en 5. De Zandvoortse Radio. We zijn weer terug met Zandvoort op zaterdag. Ja, dat gebeurt ook zaterdagmiddag tussen 2 en 5 uur. Heel veel uh, nieuwtjes hebben we ook. Echt uh, hot nieuws en dergelijke. Dus... Uh, Hou ook daarvoor de radio aan. Maar eerst is het uh, weer tijd voor uh, muziek. Uh, genoeg gepraat. We gaan uh, Dexys Midnight Runners voor je draaien. <middels> Around the circles, when you barely see the sun, when you're walking on a tightrope blindly, and you're trying to hold on, have a little faith. You see, it's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually It comes in, it goes out If you're ever in doubt Just have a little faith When you're worried about the future When you're living in the past When the present is a haze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 Wat een goede band is dit. hè. je, hoor je. En de uh, nieuwe single Have a Little Faith in Me. Je hoorde hem hier uh, bij je eigen lokale radio ZFM. Het is uh, kwart over twee precies. Tijd voor het uh, nieuws, Richard. Ja, Rob. Ja, we hebben nieuws van René Lammers. Uh, dat is uh, de, de zoon van. En uh, die blijft ook in 2025 bij MP Motorsport... voor een tweede seizoen in het Spaanse Formule 4 kampioenschap. Na zijn formule-debuut debuut in 2024 gaat het jonge Nederlandse talent voortbeduren... op de ervaring die hij heeft opgedaan tijdens zijn jaar als rookie. Hij is pas 16, hè, die, uh, die René. Uh, de 16-jarige coureur uit Zandvoort is de tweede coureur... die wordt aangekondigd voor MP's royal, royale bezetting in de Spaanse klasse... En dan zegt ze van we zijn ontzettend blij om René opnieuw te verwelkomen in onze Spaanse F4 bezetting voor 2025. Zegt Sander Dorsman, de teambaas van MP Motorsport. Lammers promoveerde naar de Formule 4 na een uiterst succesvolle kartcarrière. Zo werd Lammers onder meer in 2022 bij het OK Junior vijfde in het VIA Wereldkampioenschap. In 2023 stoten de jonge Zandvoort er meteen door naar het OK Karts om daarin via European Championship... via Vice World Championship... en via Rookie of the Year te worden. Kijk, een hele, hele carrière al. Op ja. 16-jarige leeftijd. Ongelooflijk, hè? Ja, grappig, hè? Je moet, uh, volgens mij moet je dan ook... Uh, zo'n carrière wel hebben, wil je ver komen, hè? Want uh, dat begint al vaak als we, als we vijf zijn, hè? Dan, dan moet je al vol uh, in de bak. Ja, voorbeeld uh, blijft uh, Max uh, verstappen ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus... Nou, we hebben nog een ander berichtje erop en dat is heel iets anders. Namelijk eh, vrijwilligers van Food, Food Future gaan iedere vrijdagochtend langs bij de supermarkt om producten op te halen die over de houdbaarheidsdatum zijn, maar nog wel gebruikt kunnen worden. De verzamelde etenswaren worden gratis verdeeld onder de bewoners die zich hebben aangemeld voor het project Food Future. Aanmelden is mogelijk voor alle inwoners van Zandvoort met een inkomen tot net boven de norm van de Zandvoortpas. Juist voor sommigen van hen kan extra steun belangrijk zijn, omdat inwoners die iets meer verdienen dan de norm voor de Zandvoortpas vaak toeslagen net mislopen. Het project Food Future draagt zo bij aan een duurzame samenleving en ondersteunt inwoners die hulp goed kunnen gebruiken. Deelnemers aan het project kunnen op vrijdag van kwart voor elf tot kwart over twaalf met een boodschappentas langskomen in het oude Rode Kruisgebouw. En dat zit aan de Nicolaas Beetslaan 14. Dan moet je wel even aanmelden. En dat kan via Samen Zandvoort. En dat is het Sociaal Wijkteam. Telefoonnummer is 023 en dan 5719393. Dus dat is eigenlijk een heel makkelijk nummer. Dus het Zandvoortse nummer, dus 02357. En dan daarna 19393. En je kan ook een mailtje sturen, dat is Sociaal Wijkteam. Het samenzandvoort.nl Dat zijn goede dingen dat ze dat ook doen, Richard. Zeker. Ja, zeker. Nou ja, dus schrijven, bellen, het kan allemaal. En nalezen van de berichten kan altijd op onze eigen ZFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. No way, no way. You can steal my man, can't you understand? understand. Just keep my eyes on you. Can't have you sneaking down my back. Seen all your funny tricks. Don't know who you're playing with. When my man's in trouble, I attack. bij ZFM van. Echt uh, lekkere platen, hè, een lekkere plaat, deze. Een jazzzanger heet Bobby Humphrey. Die heeft uh, deze plaat gemaakt. En uh, de single heet No Way. Dat wordt uh, vaak genoeg uh, gezongen. We draaien hem bijna helemaal voor je. Zo dadelijk het uh, weerbericht met uh, Richard uh, buiten. Dan weet je ook hoe het uh, de komende dagen gaat worden. Maar eerst gaan we nog even gezellig platen draaien. Zo op deze zaterdagmiddag. Wat dacht je van Bobby McFerrin en Don't worry, be happy? Here's a little song I wrote. You might want to sing it. No.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 Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate But Don't worry Be happy Look at me I'm happy Don't worry Be happy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 Don't worry Be happy Be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry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 Path, ja, dat kan deze Bobby McFerrin uh, wel zeggen. Worry, maar is ook voor uh, het it. uh, weerbericht. Don't worry, be happy. Nou, dat gaan we horen. Nou, wat denk je? snel? of zomer. Well, zomer of hartje winter. Well. Het <laughs> weerbericht luidt als volgt. Ja, wat Richard, jij hebt een voor hè, het weerbericht. Ja, ach, zullen we zeggen. Ja. Zal ik het maar gewoon voorlezen? Doe maar. Ja. Nou ja, het is vandaag bewolkt, zoals je weet. En uh, hier en daar breekt de zon door. Nou, ik zie het nog, uh, nog niet. Er is wel een zwakke oostenwind en het wordt 2 tot 3 graden. Ja, het is zelfs min 1 nou, hè, in Zandvoort. Oh, is het nu min 1? Ja. Zo, ja, dat is. Uh, het vriest zelfs. Ja. ja. Nou, morgen is dan uh, ook nieuw bewolkt natuurlijk, maar het blijft wel droog. Dat vind ik wel fijn. De komende dagen blijft het droog. Dat vind ik wel uh, heel wat. En dan waait een zwakke veranderlijke wind en het wordt 2 graden. Nou, daarna na het weekend uh, wederom bewolkt, ook weer droog. En uh, een zuid, zwakke zuidwestenwind en het wordt 1 graad. Dus het blijft allemaal wel rond, uh, rond de 1 graad ongeveer. Maar dinsdag gaan we naar 4 graden en ook wel weer uh, bewolkt. En dan uh, daarna, woensdag, uh, dan schijnt de zon geregeld. Dus dan gaan we de goede, goede kant op. Het blijft droog... En het wordt dan 4 graden, dus dat uh, gaat de goede kant op. En donderdag zelfs 8 graden. Kijk, en dan het zonnetje erbij, dan uh, wordt het wel heel lekker, hè, ja. Richard. Ja. Maar die, die donderdag is het alweer bewolkt hoor. Dus het is woensdag uh, een beetje zon, uh, maar wel 4 graden. Donderdag wordt het een 8 graden, maar helaas uh, geen, uh, geen zon meer. Nou, dan wordt uh, woensdag de mooie dag. Zeg ja. maar. Ja. Gaan we van genieten, dankjewel. En uh, ook het weer staat op onze eigen ZFM app. Zoek even onder weer in Zandvoort en dan vind je het vanzelf met ook een actueel weerstation. zeker dat ik uh, oud-collega Albert-Jan Vos... heel blij heb gemaakt met uh, deze plaat. Door De Santana en Holdan. Ja, dan rij je auto tot to los, uh, Richard. En dan uiteindelijk uh, win je een heel groot uh, geldbedrag... in ja. het uh, Holland Casino. Nou, we kregen daar een uh, persbericht over uh, binnen. Wat staat daarin? Wat uh, is wel een heel verhaal, hè? Ja. ja, de eerste miljoenen jackpot van 2025 is gevallen. En dit keer bij Holland Casino Amsterdam Centrum. Donderdagavond 16 januari, dus dat is dan twee dagen geleden, wonnen twee vrienden bijna 1,3 miljoen met een mega miljoen jackpot. Dat kwam voor een van hen heel goed uit, want hij had net de dag tevoren zijn auto tot los gereden. De twee vrienden uit de buurt van Leiden twijfelden nog, gaan we naar Zandvoort, Utrecht of toch naar Amsterdam? Uiteindelijk viel de keuze op Holland Casino Amsterdam en een van de twee had er bij vorig bezoek al een aardige prijs gewonnen. Dus zetten ze koers naar Amsterdam en dat terwijl een van hen die eerder, eerder die dag uh, zijn auto totaal los had gereden. De avond verliep niet zoals gehoopt en uh, een van de vrienden wilde dan ook vertrekken. Maar zijn metgestel besloot een kans te wagen en dat bleek een goede keus. Want toen viel de mega jackpot van de mega millions van 1,2 miljoen euro. Ja, eigenlijk 1,3 afgerond. De mannen konden het in eerste instantie niet geloven. Nou, dat kan ik me wel voorstellen, Rob. Zeker. Wat jij betreft. En dat komt goed uit, want ik heb dus een andere auto nodig. Nou, ik ben benieuwd wat voor auto die koopt dan. Ze beloot, besloten ter plekke samen op vakantie te gaan. Bovendien gaven ze een ruimhartig fooi. Kijk, ja, die vrienden die zijn heel blij. Ja. En een verhaal, hè. Dan wil je op een gegeven moment naar huis gaan en dan een besluit eentje. Nou, we proberen nog één keer. Ja, ja. Eén keer. En dan uh, de jackpot winnen. Uh, ja. Nou, Holland Casino Zandvoort, je noemde het al, daar wilden de vrienden eigenlijk eerst heen gaan. Nou, dat kunnen ze nog doen tot 1 februari, want dan worden de deuren van het oudste casino hier in Zandvoort gesloten. Helaas, ik ga einde de uh, Holland Casino. Ik ga 1 februari s'avonds ook naartoe. Kijk, dus uh, ik ben heel benieuwd uh, ja, of er nog iets speciaals gebeurt of dat het gewoon met een sisser afloopt. Ja, misschien uh, legen ze de kluis uh, en dan uh, verdelen ze dat onder de bezoekers. Ja, vast wel. Vast wel. Nou ja, mooi dat je nog uh, gaat die laatste dag. 1 februari dus, Holland Casino hier in Zandvoort. Hier is Tromai en Formidable. Formidable. Formidable. formidable. Tu formidable. étais formidable, j'étais formidable.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 Tu es formidables formidable. Oh, formidable. Tu es si formidable, tu es formidable. Tu es si Naar de jaren 80 met Jenny Burton en The Bad Habits. Ja Richard, zo op de zaterdagmiddag gaat het allemaal nog goed. Ja, heerlijk, ja, zeker jou, hoor. Dus, je hebt trouwens uh, tegenwoordig een hele mooie plopkap, hè? dat uh, hoesje ja. wat uh, over de microfoon uh, heen zit. Ja, dat, uh, dan ploppen we minder. Hè? Mm, dan plop je minder en er staat keurig ZFM-zandvoort op. En waarom heb jij geen plopkap Ja, omdat ik een rode neus heb. Oh, Zie je dat? Oké, okay. ja, je kan hem ook omdraaien. De, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Nou, het is allemaal naar te kijken. Live-beelden vanuit de studio op zfm-live.nl. Straks, even na drieën, dan gaan we naar Duintjesveld toe, naar Piet Pijper. De wedstrijd van vandaag tegen Edo HFC. Maar eerst gaan we met Jaap Koper naar de Koninklijke HFC. Want weet je, Richard, bij de Koninklijke HFC spelen ook meerdere Zandvoorters. Nee, dat wist ik niet. Ja, dus die. Oh, wacht even hoor. Die, nemen, die maken deel uit van het team van Koninklijke HFC. En uh, ja, dus uh, nou, Jaap uh, was uh, eventjes uh, telefonisch uh, met een van die uh, deelnemers van uh, uh, Koninklijke HFC uh, in gesprek geweest. En uh, volgens mij sprak hij, wie sprak hij? Met Xander van den Berg. Xander van den Berg, dus uh, voor de Koninklijke HFC. Interview is een uh, aantal dagen geleden opgenomen, dus... Uh, ja, de, de uitslag van de wedstrijd, die hoor je nog zo meteen van ons. Aan de telefoon hebben we Xander van den Berg. Uh, hij komt uit Zandvoort, maar hij voetbalt niet bij de SV Zandvoort. Dat doet hij bij de Koninklijke HFC. Goeiedag, Xander. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Um, <coughs> want uh, er zitten toch nog wel wat Zandvoortse voetballers bij de Koninklijke HFC. En jij bent er één van. Ja, dat klopt. Zeker. Ja, ja ook. Roy Christine uiteraard, die is nu een van de assistent-trainers. Ja. Dus ja, hartstikke leuk. Ja, hoe lang voetbal je bij de Koninklijke HFC? Um, ik voetbal nu vanaf de onder 15. Ah, dat is al best een lange tijd dan al. Dat, ja, dat is volgens mij denk ik iets van 7 jaar of zo. 7 jaar. Ja, waarom eigenlijk Koninklijke HFC? Um, ja. Ik, uh, ik kwam toen van Ajax af, mm -hmm. uh, er waren niet echt uh, andere clubs uh, waar ik naartoe kon, mm -hmm. dat, ze, dat zeiden ze in ieder geval dat heel veel vol zaten en uh, ja, toen zat ik in de klas met wat jongens die voetbalden ook uh, bij AFC. Uh, en uh, ja, die speelden ook op een redelijk hoog niveau nog, dus mm -hmm. uh, ja, ben ik eigenlijk uh, een beetje ook via hun... Uh, naar AFC gaan en daar uh, ja, kon ik uiteraard gelijk mee trainen. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ja, uh, nou is de vraag natuurlijk, ja, uh, ze spelen vrij, op een uh, vrij hoog niveau. Tenminste, in ieder geval sowieso het eerste van de zondag, als ik het goed heb. Ja, klopt. Uh, wij spelen nu tweede uh, divisie. Ja, daar maak jij ook onderdeel uit, hè, van dat team. Ja, klopt. Ja. Uh, nou hebben jullie al het uh, nodige meegemaakt, hè? het is uh, bijvoorbeeld de bekerwedstrijd tegen PSV. Om maar even een, uh, hoe was die ervaring eigenlijk om dat mee te mogen maken als voetballer? Ja, dat was uh, natuurlijk uh, ja, super vet om uh, mee te maken. Mm -hmm. is, uh, natuurlijk wel een beetje zonde van de uitslag 8-0 is wel veel, <laughs> maar ja, ja. Uh, het wordt lastig om uh, niet zoveel te tegen te krijgen, maar het uh, ja, was uh, super vet. Ja, uh, wat, wat is het ambitieniveau van, uh, van de koninklijke HFC en met jouw uh, medespelers? Uh, nou in ieder geval, uh, voor ons is het altijd uh, handhaven, is uh, de doelstelling. Mm -hmm. uh, uh, ja, en voor mezelf uh, wil ik eigenlijk gewoon uh, uiteindelijk hogerop nog. Ja, toch wel. Ja. Ja, uh, want, uh, want ja, dat, dat is een beetje toch uh, wat, wat, wat uh, elke voetballer uh, wil. Maar wat, wat, uh, wat, wat is Koninklijke HFC voor jou dan in dat opzicht? Uh, wat wat uh, kunnen ze jou bijbrengen? Nou, voor mij is het nu gewoon... Uh, <coughs> nou, het is fijn dat ik heel veel uh, minuten kan maken in de tweede divisie. Mm -hmm. Dat duurt op een aardig niveau. En mm -hmm. uh, ja, daar veel minuten maken, opvallen en uh, ja, zo verder eigenlijk. Ja, kom je ook eigenlijk uit een voetbalfamilie? Um, nou ja, mijn vader die heeft al gevoetbald. Ja? Die, uh, ja, die heeft ook bij Zandvoort gevoetbald. Hij uh, heeft bij Edo gevoetbald. Uh, en die heeft ook nog een keer stage gelopen bij Ajax. Ja. Helaas is hij uh, zelf net niet goed genoeg. Maar uh, ja, dus ik heb het wel uh, ook een beetje van mijn vader. Ja. Uh, hoe reageert uh, bijvoorbeeld je vader bij, bijvoorbeeld, uh, nu jij bij Koninklijke HFC voetbal? Um. Ja, die vinden het natuurlijk leuk. Uh, die vinden het altijd leuk om uh, mij te zien voetballen. Mm. En, uh, ja, heel veel de rest van mijn familie eigenlijk ook. Mijn opa die staat altijd langs de zijkant. Uh, mijn moeder ook heel vaak. Ja. Dus uh, ja, die supporten we in ieder geval uh, altijd. Ja, en hoe belangrijk is dat dan weer? Nou, ik vind het altijd wel, uh, wel leuk, uh, wel fijn als er uh, in ieder geval mensen langs de zijkant staan voor mij. Ja. Ja, um, nu met de actuele kant van het verhaal van de Koninklijke HFC. Waar staan jullie op dit moment met, met jullie ploeg? Um, wij staan nu in de negende. Ja, ah, dat, dat, dat is middenmoot, neem ik aan, toch? Ja, klopt. Ja, klopt. Uh, ja zit, zit er nog rek in met, met de ploeg? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, als, wij, uh, als we het gewoon stabiel doen, uh, moeten we, kunnen we nog wel wat plekjes omhoog. Oké. Okay. Uh, nou ja, wat, wat, uh, wat is dan de eerstvolgende wedstrijd? Want op het moment dat we elkaar spreken is het uh, donderdag 9 januari. Ja, zaterdag spelen we tegen Excelsior Magluis. Ja, en uh, zijn, er dan, zijn dat lastige tegenstanders voor jullie of niet? Uh, nou ja, elke wedstrijd is uh, geen makkelijke wedstrijd. Mm -hmm. uh, ja, op papier zouden we moeten winnen. Oké, okay, nou ja, helaas is dat niet gelukt. Het is een uh, gelijk uh, spel geworden... Dus tegen Excelsior, Marsluis niet gescoord. 0 tegen 0. Dankjewel Jaap Koper even voor het interview met Xander van den Berg. Een van de Zandvoorters die dus uitkomt voor de koninklijke HFC. Altijd leuk om ook daar aandacht aan te besteden. Straks gaan we naar SV Zandvoort 1. De derde klasse wedstrijd tegen uiteraard de Halemers, de Halemnoorders. Noorders... We hebben het over Edo HFZ. Die wedstrijd begint zo dadelijk om drie uur en straks daar veel meer over. Nu we toch in Sanford zitten, wat dacht je van Yves Weeren? Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En die heet Vandaag ben ik van jou. Vaak op wat het tot avonds laat. Je weet hoe dat dan gaat. Dan vergeet ik weer hoe leuk je bent en dat jij altijd voor moet gaan. Zal het niet snel zeggen, maar je mist me veel te vaak Schat, mijn tijd is nu van jou, ook als je mij daar niet om vraagt Ik zet alles uit mijn hoofd Want ik heb jou toch beloofd Oh, vandaag Tijd. Er staat niks in de agenda, ik hoef alleen bij jou te zijn. Dus laat mij maar voor je zorgen, al het wachten is Ja, we gingen niet uh, terug in de tijd, want dit is een hele nieuwe single van uh, onze eigen zandvoortje, Yves Berensen. Vandaag ben ik van jou, het gaat zeker weer een uh, grote hit worden. Klinkt gewoon lekker en vandaar dat we hem ook uh, konden draaien in dit programma Zandvoort op zaterdag. Zojuist hoorde je dus het interview met uh, Xander van den Berg. Uiteraard ook uh, na te lezen nog uh, bij de collega's van de Zandvoortse Courant. We meteen uh, meer voetbal met uh, Piet Pijper, want uh, ja, de winterstop, de grote winterstop uh, zit weer op, uh, research, En het uh, voetbal gaat uh, weer beginnen. En vanmiddag hebben we dus de eerste wedstrijd. Nou, je weet dat het voor de winterstop, nou ja, zacht gezegd, gewoon uh, helemaal niet ging. Nee, dan ben dat, ik nog dan, zacht bezig. Was het, het is niet alleen dat ze verloren, maar Ook, uh, het, waren ook met aan. grote aantallen. Ja. Ja. Dus uh, er is uh, echt uh, werk aan de winkel uh, voor het team. En uiteraard uh, de hoofdcoach. En ook over de hoofdcoach hebben we straks uh, nog een bericht. Maar dat gaan we ook uh, met uh, Piet Pijper uh, bespreken. Nou, tot aan het uh, nieuws en weer gaan we nog even wat uh, muziek draaien. Wat voor muziek wil jij eigenlijk horen, Ries? Daar ben ik wel benieuwd naar. Oh, Eens jee. even kijken of ik uh, de platen zo snel kan vinden. Je, je overvalt. Me, ja, dat is ook de bedoeling. Uh, ja, ik vind Stairway to Heaven altijd wel uh, lekker van Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Nou ja, als we hem uh, bij ons hebben, dan uh, gaan we hem uh, even voor je draaien. Eens even kijken hoor. Ja, nou ik heb hem bij me. Tuurlijk uh, heb ik, ik hem bij me. Ja, die staat in de top 10 van de top 2000. Zeker. Nou, de, tot aan het nieuws uh, is hier uh, jouw verzoekplaat uh, Led Zeppelin. Tot zometeen.